Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog onduidelijk of RTL Boulevard vanavond doorgaat. Gisteren werd de live-uitzending geschrapt vanwege een ernstige dreiging. De studio aan het Leidseplein in Amsterdam is toen ontruimd. De leiding van RTL heeft nog niet besloten wat er met de uitzending van vanavond gebeurt. Gisteravond werd de Boulevard-uitzending van woensdag herhaald... die in het teken stond van de aanslag op Peter R. de Vries. Het AD schrijft dat de live-uitzendingen voorlopig niet meer vanaf het Leidseplein worden uitgezonden, maar dat wil RTL niet bevestigen. Een cameraman in Georgië is overleden nadat hij een week geleden gewond raakte bij de bestorming van het LHBTI-kantoor in de hoofdstad Tbilisi. Dat gebeurde vlak voordat een Pride-optocht zou beginnen. Een boze menigte klom toen op het LHBTI-kantoor en gooide regenboogvlaggen naar beneden. De cameraman werd door tientallen mensen aangevallen. In het ziekenhuis is hij behandeld voor botbreuken. Hij werd al snel ontslagen daar, maar later vond zijn moeder hem thuis dood in bed. Bij het anti-homo-geweld werden ook tientallen andere journalisten en cameramensen aangevallen. In Bangladesh is een piepklein kalfje geboren. Normaal weegt een kalf bij de geboorte zo'n 40 kilo, maar kalfje Rani weegt maar 26 kilo. De boer denkt zelfs dat Rani het kleinste kalfje ter wereld is. Daarvoor heeft hij het Guinness World Records gebeld om Rani in het beroemde boek te krijgen. De experts moeten het kalfje nog komen meten, maar in Bangladesh weten ze zeker dat het record binnen is. We are just wailing and we zijn confident that that would be the very smallest one over the world and we will be recognized in our country. This is the very smallest one.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 Het is de zomer van ZFM met. met nu Zandvoort op zondag. We zijn niet creatief en we zijn niet positief. Het komt, het komt, het komt. Het komt, het komt, het komt. We gaan weer, Giddy, man. Ja, dat vond ik wel mooi toen uh, Engeland uh, de halve finale won. Toen brak het feest al uit. Ik dacht, wat moet er gaan gebeuren als ze uh, vanavond uh, de finale gaan winnen? Goedemiddag trouwens. Goedemiddag, uh, uh, uh, Rob. Nou, daar staat Engeland op zijn kop. In Londen helemaal, uh, ja... Wat een opener, hè? Ja, geweldig, voetbals coming home. Ja. Ik hoop het voor de Engelsen vanavond om negen uur, de finale, Albert -Jan. Ik, hoop het, ik hoop het ook voor ze. in ieder geval, uh, ja, nou, trouwens ook met Nederlandse deelname, toch? Ja, ja, ja, ja. We hebben onze eigen Björn Kuipers. Ja, juist. Ja. Die mag meedoen, dus... Uh... Die mag meedoen, dus, uh, nee. Heerlijke opener. Het is uh, Zandvoort op zondag een beetje benauwd warm. En het zonnetje is, heeft ons even verlaten op deze zondag. Maar wat het allemaal gaat worden, dat, uh, dat hoort u straks rond het half drie tijdens het weerbericht. Wat hebben we verder? Nou, Dan hebben we een vol programma. We hebben natuurlijk vandaag de 15e etappe uh, uh, van Cerré naar Andorra. Uh, over 191,3 kilometer. En ze hebben op dit moment nog 121,5 kilometer te gaan. De, de kopgroep en de, de gele trui rijdt op ongeveer 8 minuten 33. Maar het is berg op, bergie af. Het is een prachtige etappe. Het is bloedheet, zinderend heet is het daar. Ruim 30 graden en dan bergop en bergaf. Het is wat. Maar wij volgen het voor u als mede natuurlijk ook. De finale van de heren en dan hebben we het over Wimbledon Tennis. Tussen Novak Djokovic en Matteo. Berentini. Ja, ja. Wie is Berentini? De wereldberoemde waar je ja. In ieder geval, uh, die wedstrijd, uh, die tenniswedstrijd... die zal rond half drie, die live uitzending zal beginnen. Ook dat volgen voor u. Nou, er wordt vandaag nog ook geraced op het circuit Zandvoort. Het is Wel de derde dag van de ADAC GT Masters. En uh, daar rijden ook de Porsche Carrera Cup. Gisteren gewonnen door uh, ten voorde. Uh, van, uh, vanmorgen was er wederom een race. En toen werd hij vijfde. Hij staat nog ruim in het kampioenschap uh, voor... Met 202 punten op de, de. dat is zijn score. Dus hij staat nog uh, volop. Nou, voor de rest, natuurlijk, een beetje het voorgevoel van. Uh, de finale van het Europees kampioenschap. tussen Italië en uh, Engeland vanavond. Nou, dat gaat wat worden daar om 9 uur in het Wembley Stadion. Goed, wat gaan we verder doen? Natuurlijk, uh, de evenementagenda rond de klok van half vier, Want dat bent u van ons gewend. Het dier van de week ontbreekt ook niet om half 5. En u luistert daar naar Max. Uiteraard het gedicht van de week om kwart voor vijf, we hebben Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, na het weerbericht uh, en uh, een tweetal platen uh, het interview wat onze collega's van Goedemorgen Zandvoort gisteren hadden met uh, Georg Polman van de AG uh, uh, Architecten. En het heeft alles te maken met uh, de online uh, presentatie die ze afgelopen week hebben gegeven over, uh, over het te bouwen project Bad Zandvoort. Uh, tweede uur hebben we het interview wat ze, onze collega's hadden van Goedemorgen Zandvoort met Hans Rijmers En dat heeft alles te maken met het programma van Jazz in Zandvoort. Verder gaan we natuurlijk uh, in de tweede uur met ZFM de regio in. We gaan in ieder geval naar Schiphol en naar Heemstede. En wellicht dat er nog een ander item bij komt. Kwart over vier hebben we Pit Report. Met, en daarin uh, een uh, uitgebreide bijdrage van onze collega's van GP-fans. En die gaan ons uitleggen hoe de regels volgende week gaan werken tijdens Silverstone. Want we hebben de sprintraces, we hebben de quali op de vrijdagmiddag. Allemaal rare tijden. En hoe dat allemaal precies in elkaar zit, dat wordt u duidelijk tijdens Pit Report om kwart over vier. Goed, Tour de France, Wimbledon, ADACG Masters, uh, interviews en uh, ZFM in de regio, het tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, en voor mensen die denken van, is er wat aan de hand op zee... Nou, de reddingsbrigade is momenteel bezig met uh, filmopnames... samen met uh, de Kustwacht. Dus ook het uh, kustwachtvliegtuig uh, is uh, momenteel uh, actief. En dat vindt allemaal plaats hier uh, voor de Zandvoortse kust. Er is dus uh, niks aan de hand... Maar het betreft filmopnames. Ja, we hadden net uh, Engeland. Ja, ik Ja, ja, ja. ja. Dan, dan moeten we uiteraard ook uh, even aandacht besteden aan uh, Italië. En dat doen we met deze van uh, Toto Cotunio. Ik Italiano. Italiano,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 Giochi pieni di malinconia, buongiorno giorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Italia, vero. Un giorno Italia, che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito cespugliato sul blu, e la viola la domenica in chiuso. Un giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto.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 Jouw vero? Vanavond om negen uur de finale Italië tegen Engeland. En we aan beide partijen hebben even aandacht besteed en ook aan Italië met de laatste single die we te rijden. Zon, zee, strand en het geluid van de zomer. ZFM <lacht> hoor je nu overal met de The Breakfast Club. Met deze single van de Breakfast Club gingen we terug naar de jaren 80. Zandvoort nogmaals een hele goede middag trouwens. Leuk dat je luistert. Zandvoort op zondag. We zijn er weer hoor. Tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En als je een trouwe luisteraar bent... dan weet je dat we altijd zo rond uh, kwart over twee het nieuws in het kort doen. Nou ja, gisteren hebben we natuurlijk al een blokje gehad. Uh, Albert Jan, maar... Uh, Volgens mij heb je nog veel meer te melden. Nou, ik heb... Ik heb ja, goed. Uh, wat gisteren is, is vandaag dus niet. Dus ik heb nog wat andere berichten. Allereerst uh, een stukje verkeersinformatie. Want sinds afgelopen vrijdag uh, tot woensdag 25 augustus... werkt Rijkswaterstaat aan de snelweg A9 bij Haarlem... tussen Velzen en Knooppunt Raasdorp. Uh, Rijkswaterstaat vernieuwt het asfalt... en herstelt de vangrails en de bermen. De werkzaamheden zijn nodig zodat de weg weer jaren mee kan. Dat betekent wel dat in beide richtingen minder rijstroken open zullen zijn voor verkeer. Ook sluit, sluit Rijkswaterstaat regelmatig enkele op- en afritten af om het werk te kunnen doen. De extra reistijd is ongeveer 30 minuten. Bereid dus uw reis goed voor. Ga naar de website Geplande Werkzaamheden voor actuele verkeersinformatie. En volg op de weg de gele routeborden op de bordenstaat waar u heen kunt rijden. Afgelopen donderdag 8 juli vond om 8 uur s'avonds een online informatieavond plaats met betrekking tot het voorlopige ontwerp Watertorenplein. Als u vragen en opmerkingen naar aanleiding daarvan heeft, kunt u van de online presentatie van het voorlopige ontwerp kunt u deze via het formulier op de website badzandvoort.nl badzandvoort.nl voor 13 juli insturen. U vangt een aantal weken nadien een overzicht van alle vragen en antwoorden. En deze zullen tevens op de website worden gepubliceerd. Nogmaals de website badzandvoort.nl Maar u kunt de presentatie ook via onze app euh, bekijken. Ja inderdaad, daar staat hij ook op. Dus. Oké, okay, goed. Uh, beide toegangswegen naar Zandvoort worden door, voor gemotoriseerd verkeer afgesloten... in de nacht van woensdag 1 september tot op donderdag 2 september vanaf middernacht... tot en met maandag 6 september 5 uur s ochtends. Met een speciaal doorlaatbewijs kunt u Zandvoort wel inrijden via een doorlaatpost op de Zandvoortse Laan. Het is niet mogelijk om via de zeeweg te rijden, want Boulevard Bernard is afgesloten voor doorgaand verkeer. Uitgesloten doorgaand uh, hulpdiensten uh, natuurlijk uh, uitgezonderd. Er is voor iedereen uh, met een doorlopende parkeervergunning of een parkeerplaats op eigen terrein een doorlaatbewijs beschikbaar... Ook voor mensen die voor hun beroep op in Zandvoort moeten zijn... worden er doorlaatbewijzen beschikbaar gesteld. Op de app heb jij daar een uitvoerig artikel over gepubliceerd. Hè? En uh, ja, heel veel mensen hebben daar ook uh, op gereageerd... omdat het toch nog wel het een en ander uh, onduidelijk is. Ze hebben ook vragen gesteld... en gelukkig zijn er dan ook weer mensen die dat lezen... en het juiste antwoord uh, weten. Dus uh, zo was uh, iedereen eigenlijk weer geholpen... via de CFM-app en uh, Facebook. Mocht u dus de app niet hebben... Download hem dan nu. Juist. En hij is gratis. Hij is helemaal gratis. Maar ook uh, Haarlem reageert. Want ha uh, gemeente, Haarlem. gemeente Haarlem gaat namelijk het sluifverkeer... naar de Formule 1 in Zandvoort proberen te weren... door tijdens het weekend in de ochtenduren... een aantal straten af te sluiten. Dat zijn straten die leiden naar de hoofdroutes richting de badplaats. Het college van BMW van Haarlem denkt dat de gevolgen... voor Haarlem relatief beperkt zullen zijn... In Haarlem Zuid gaat het dan om de Leidse vaart richting station Heemstede Aardenhout, die uitkomt op de Zandvoortse Laan. In het noorden van de stad wordt de Korte Verspronkweg en de Juliana Laan in de ochtend afgesloten om sluitverkeer naar de zeeweg s ochtends voor de start van de activiteiten te ontmoedigen. Op de straten worden dan hekken geplaatst en verkeersregelaars controleren de automobilisten passen, die dan doorlaatpassen passen, want die mogen natuurlijk wel door. En uh, dat is in ieder geval de reactie van de gemeente Haarlem op de situatie tijdens de Formule 1. Dankjewel Albert-Jan. En inderdaad, wil je de berichten nalezen, download dan onze CFM-app. Hallo, ik Giuseppe. Ik heb iets speciaals voor you. Ready? Uno, 2 3 quattro. When I was a boy, just about the grade. Mama used to say, don't stay out too late.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 Why you look so sad, it's not so bad, it's a nice place, I shut up your face. That's my mom, I can remember, big accordion solo. Ah! Play that the same. really nice, really nice. But Soon come a day, gonna be a big star.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 I sing it this is a song. All of my fans applaud. They clap their hands. But make making me feel so good. You ought to learn that this a song. It's a real simple. See, I sing. What's the matter, you? You sing. Hey. Then I sing it the rest. And then at the end, we can all sing. Ah, shut up, your face. Okay, let's try it really little really. Uno, dos, tres. What's the matter, you? Hey. and no respect. Hey. What do you think you do? Hey. It's not so bad. Hey. It's a nicer place. Shut up in your face. face. That's a great. We're can do the best this time. Hey, what's the matter, you? Hey, I hey. got no respect. Hey, what do you think you do? Hey, why you look so sad? Hey, it's a not so bad. Hey. it's a nicer place. Oh. I shut up in hey. your face. Okay. One Echt een single uit mijn voorjeugd, Albert-Jan, ik het zo maar te zeggen. 1981 alweer, de Amerikaanse zanger Joe Dolce, hoorde je. En Shut Up In Your Face, nummer 4 uiteindelijk in de Nederlandse top 40... en 9 week 1 de hitlijst genoteerd gestaan. Dan weet je dat uh, ook weer. Zo het uh, weerbericht, gaan we nog een beetje zonnig weer krijgen. Nou, je hoort het uh, van albert Jan. Maar eerst brengen we de zon bij je naar binnen met Beach uh, Beats Baby. Lekere zomerse gouden oude. Deze van First Class. Je de Beats Baby. En daarmee is het uh, precies half drie geworden. We gaan eens even kijken of we inderdaad de zomer ook gaan krijgen. Ja, kom nou niet uh, weer aan met uh, Rotweer, Albert-Jan. Uh... Jij was er gisteren toch ook bij, of niet? Ja, ik was er nou. gisteren bij. Dan weet ik. De tweede helft van de week een uh, graadje of 24 wordt. Maar het kan natuurlijk veranderd zijn inmiddels. Nog nee. niet? Dan zal ik je laten verrassen. Goed. En vandaag schijnt ondanks alles toch af en toe de zon. Maar er zijn ook wolkenvelden en later in de ochtend... Waar zeker vanmiddag is een kans op enkele buien. Er waait een zwakke westenwind en het wordt 22 tot 20, 20 tot 22 graden. Morgen verandert er in grote lijnen niet veel. De zon schijnt af en toe, maar vooral in de middag zijn buien mogelijk. De wind waait zwak uit het noordoosten en met 23 graden is het uh, wat warmer... De dinsdag wordt het mogelijk een kletsnatte dag met een flinke bui. daarbij is de kans op onweer en veel regenwater in korte tijd. Dus dan gaat je drempels weer aan de weg. Ja, ik zit even naar mijn agenda te kijken of ik <laughs> thuis ben om, uh, om te, te hozen. Zeg maar, uh. en, en dinsdag waait de wind uit het noordwesten en wordt 20 tot 21 graden. Woensdag en donderdag is de kans op buien ook groot... met maximaal roep van 21 tot 23 graden. En vanaf vrijdag nemen de neerslagkansen weer af en schijnt vaker de zon. De temperatuur lijkt dan ook wat te gaan stijgen. De maand juli is momenteel wat kouder dan normaal. De verwachting is dat de maand in zijn geheel heel normaal verloopt... met een verwachte gemiddelde temperatuur van 18,1 graden... tegen 18,1 graden die normaal zijn. Dus het is, de temperatuur is wel uh, uh, normaal... Maar ik moet zeggen, het weer, weer, de weersverwachting is niet normaal. Dus gelukkig wat dat betreft weer geen invloed van het milieu en het klimaat en dergelijke. Dus als... Gelukkig, normale temperaturen, zeg maar. Dus ook deze week, in ieder geval klein tot groot paraplu. Ja, heel goed, heel goed. En nou, door je hem niet meer te zeggen, die 24 graden, dat viel me wel op trouwens. Okay. Dus, uh... Het weer is ook na te lezen op onze CFM app. Dus nou, we hebben het al een paar keer verteld. Heb je niets, download hem dan nu. Dat was het weer, zie je Weet je, we hebben nog uh, zoveel te doen. Nee, niet die plaats van uh, Hans de Boy. Maar we gaan wel uh, Susan en Freek voor je draaien. En onderweg naar later ik was je lang verloren, ik zag je voor.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 Praat. En als je me nog even geeft, hebben we het weer ingehaald. Hey. Zoals je waarschijnlijk wel weet, is dit een koppeltje, Suzanne en Freek. ze doen het ook muzikaal goed met z'n tweeën, zullen we maar zeggen. Je onderweg naar later. Op ZFM wordt iedere oude Platina. platinaal. Dadelijk gaan we praten met Sjors Polman. Althans, het interview wat gisteren plaatsvond, dat uh, hoor je ze dadelijk nog een keer. Maar eerst gaan we weer de zomer bij je uh, In Huis brengen. Zonnetje schijnt inmiddels in Sanford, dus uh, wat wil je nou nog meer? Uh, Gaan we houden, dat moet weer van de programmeleider. In the summertime, Mammo no Jerry. In the summertime, when the weather is high. You can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women, you got women on your mind. Have a drink, have a drive. Go out and see what you can find. philosophy van uh, scene, van Mango Jerry. Wat zag je eruit, zeg, met dat haar en zo. Ongelooflijk, en die kledij. Uh, geweldige, echte gauwhaal. Uh, in de summertime uh, hoorde je op de zondag. Zondagmiddag, Zandvoort op zondag. En uh, meestal uh, besteden we uiteraard ook aandacht aan het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Zo ook nu even. Ja, want uh, ik uh, vertelde het u al tijdens uh, Zandvoort nieuws in het kort... dat afgelopen donderdag er een online presentatieavond was over het te bouwen project Bad Zandvoort, wat door drie, drie architectenbureaus wordt gedragen. En die hebben daar een online presentatieavond gehouden op afgelopen donderdag om acht uur. U kunt die online presentatieavond trouwens via onze app nog een keer nakijken over alle ins en outs en over het stadium waar het ene en ander zich nu bevindt. En uh, die George Polman van AG uh, Architecten was afgelopen, uh, was zaterdagmorgen, dus vanmorgen, gistermorgen... tijdens Goedemorgen Zandvoort te gast bij onze collega's van Roy Dongen en Jelmer Koper. En hij gaf daarbij tekst en uitleg over de stand van zaken in uh, zaken Bad Zandvoort. Het was jammer dat dat niet live kon, maar uh, vanwege de COVID-situatie... en de vele aanmeldingen is dat inderdaad een uh, online stream uh, geworden... We hebben daarin uitgelegd zeg maar, een beetje de voorgeschiedenis van het plan en het proces, zoals het tot nu toe gelopen is en wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ja, ik kan het wel heel kort samenvatten. Het is natuurlijk heel goed na te zien, na te lezen, na te horen op www.badzandvoort.nl. Daar staat een uitgebreid verslag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 Dat begrijpen we helemaal dat het plan goed leeft. En zijn er ook uh, concrete dingen uh, besproken en uh, naar buiten gekomen? Zo van ja, wanneer de eerste steen gelegd gaat worden, uh, wanneer de eerste ja. sleutel wordt opgeleverd? Um, ja, dus uh, het proces is geschetst met een oplevering eind uh, 2023.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 En er komt echt een heel mooi plan. Ja, en welke stappen in het proces gaan er op korte termijn plaatsvinden? We hebben dus nu het ontwerp gepresenteerd. Met het reactieformulier krijgen we natuurlijk opmerkingen binnen. Dan kijken we of we die opmerkingen kunnen verwerken. Zoals gezegd, met de gemeente hebben we natuurlijk ook met allerlei disciplines overleg, met verkeer en brandweer en en stedenbouw.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 Um, nou, wat we dan doen is uh, toetsen natuurlijk aan het bestemmingsplan, wat, wat mag volgens het bestemmingsplan. En dat klinkt misschien een beetje abstract, maar zo'n bestemmingsplan heeft een hele lange procedure doorlopen en dat is ook in de inspraak geweest. Um, dus daarmee is op een democratische wijze zijn, zeg maar, een aantal spelregels uh, vastgesteld, ook ten aanzien van een parkeernorm en een bouwhoogte en, en dat soort zaken. Um,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 Ja, zo'n binnenstedelijke situatie, in een dorp wat natuurlijk weinig plekken heeft om te bouwen, is heel complex. Omdat je met ontzettend veel verschillende belangen te maken hebt. En um, wij zouden die uitdaging graag nog wel een andere plek aan de boulevard aangaan. Om daar zo, zo. verder te gaan met uh, het herstel van Zandvoort. Uh, en een beetje ook wat we naast gemeente het gemeentehuis hebben gedaan op de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 Nou is dat natuurlijk uh, eh, legitiem, daar zijn die mensen ook voor aangenomen. Maar je moet natuurlijk wel altijd toetsen aan wat er uh, van tevoren is afgesproken. Want anders ga je dus in zo'n langdurig proces uh, dingen wijzigen en, en na drie stappen heb je je einddoel uit het oog verloren en dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja. Dan duurt het nog langer. Heeft, heeft dat de laatste jaren voor, uh, voor vertraging gezorgd? Dat, uh, dat jullie uh, opnieuw uh, met nieuwe mensen te maken kregen?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 En um, wat er nu gebeurt is, er zijn twee makelaars uh, aangesteld door Bad Zandvoort, door de ontwikkelaar. En die zijn nu heel druk bezig. Ze uh, zijn ook natuurlijk met verkooptekeningen bezig en, en, en met opties uh, in sommige gevallen. Bijvoorbeeld uh, een bad in plaats van een douche. En, uh, nou, een aantal van dat soort zaken. Uh, en er zijn de makelaars die nu bezig zijn met, met uh, het bepalen van de prijzen. Dus dat zal binnenkort ook wel uh, bekend zijn. En welke makelaars zijn dat? Um, we hebben Libardo Hertog en zijn collega Esther die uh, zijn geselecteerd. Maar welke makelaarsfirma is dat? Of zijn dat twee zelfstandigen? Ja, dit, dit zijn dus uh, twee... Uh,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 over Bad Zandvoort, het plan en de prestatie En uh, uiteraard is de prestatie ook terug te zien, uh, Albert-Jan. Waar kunnen ze dat doen? Op onze app. Op onze app. Op onze app. En uiteraard ook uh, via badzandvoorts.nl. Dus tot zover uh, eventjes uh, over het uh, Watertorenplein. Straks meer, maar eerst meer muziek. Dit is echt de gauw houden. I wanna sex you up. I take off your Okay, om deze weer eens uh, terug te horen. Je hoorde Call Me Bad en I Want Is Sex You Up. Een plaatje uit 1991. De beginperiode van uh, deze radioomroep. ZFM. Gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Met de nieuwe single van Koens. Tot zo.